11 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Duitse regeringspartij CSU wil na de verkiezingen in september een tolvignet voor buitenlanders invoeren. De partij stelt als eis voor medewerking aan een regeerakkoord dat het vignet er komt. In de omliggende landen, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk en Tsjechië moet al tol worden betaald. De CSU is de Beierse zusterpartij van de CDU van bondskanselier Merkel. Die partij ziet weinig in het plan. CDU en CSU regeren samen met de liberale FDP. De drie partijen hebben gezegd dat ze na de verkiezingen met elkaar verder willen. Onder de plunderaars tijdens de grote brand deze week op het vliegveld van Nairobi... waren ook politieagenten en medewerkers van het vliegveld, meldt de BBC. Bewakingscamera's zouden hebben vastgelegd dat agenten en luchthavenpersoneel... geld en alcohol meenamen uit winkeltjes op het internationale vliegveld van Kenia. Zeven agenten, onder wie een inspecteur, zijn inmiddels verhoord. Over de oorzaak van de brand in de passagiersterminal is nog niets bekend. In Eindhoven heeft een vrouw van 95 na een val de hele nacht op straat gelegen. Ze werd pas vanochtend vroeg ontdekt. Ze was onderkoeld. De vrouw woont in een serviceflat. Ze was met haar rollator op pad... en is gevallen bij een parkeergarage. Daar werd ze vanochtend gevonden. Hoe het kan dat niemand haar eerder heeft opgemerkt, is niet duidelijk. En in het centrum van Amsterdam heeft een grote brand gewoed... in een gekraakt appartementencomplex. De bewoners zijn geëvacueerd en ook een hotel ernaast... met zo'n vijftig gasten is ontruimd. Bij de brand raakte niemand gewond. Agenten ontdekten de brand toen ze bij het pand waren... vanwege een steekpartij. Ze arresteerden de vermoedelijke dader op straat... toen die het pand uit kwam rennen. De brandweer heeft het dak opengebroken om de vlammen te bestrijden... en is nu nog aan het nablussen. Het weer...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 Over de onvoltooid verleden tijd. Laura Stek. Ja, welkom terug bij OVT. Zometeen het zesde deel uit de serie Russische Aarde Hollandse Dromen van Hans Olink. Vandaag over Radio Moskou, de communistische propagandazender die in meer dan zestig landen ter wereld te beluisteren was. Ook in Nederland. U hoort er straks meer over. Maar nu eerst de handboog, de hindernis, de fiets, de rugbybal, de shuttle, de honkbal en de sportbroek. Ze kennen allemaal een eigen geschiedenis waarin ze evolueerden tot wat ze vandaag zijn. Ze werden ronder, lichter, efficiënter, strakker en sneller. En de sport veranderde met ze mee. Vandaag de wonderige geschiedenis van de voetbal. Draait altijd om de bal... ...draait altijd om de bal. En wie het tot en nu toe niet geloven kon... ...die gaan maar naar het stadion op dat hij weten zal. Ja, draait altijd om de bal. Over die bal en bijzonder de voetbal zijn vele mythes. Dat zegt sportjournalist van het Parool Arthur van den Boogaard, De grootste sportboekenkenner van Nederland en waarschijnlijk ook daarbuiten. En de belangrijkste is de mythe, maar die wordt meestal ook in metaforische zin gebruikt... en dan is hij wel weer mooi, maar dat is dat de bal rond zou zijn. Nou ja, de bal is natuurlijk rond... En als mensen zeggen de bal is rond, dan bedoelen ze dat het eh, om toeval en geluk gaat. En dat is natuurlijk ook zo. En dat is ook de mooie schoonheid van, van het voetbalspel. Want de bal is de verhalen vertellen. Het is zeg maar het lot waar voortdurend iedereen tegenaan schopt. Alleen als je gewoon eh, als een wiskundige naar de bal gaat kijken, dan is de bal niet rond. De bal is dus niet rond, althans niet perfect rond. En zelfs vandaag zijn er mensen aan het werk om de bal nog ronder te maken. Hij lijkt wel behoorlijk rond. En zelfs dat heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Vanaf 1883 spreken we eigenlijk van een echte voetbal. En uh, dat is dat uh, de Engelse verschillende Engelse colleges die het spel een beetje verzonnen hadden, tezamen met het rugby spel. Uh, bij elkaar kwamen en besloten, nou weet je wat, we moeten een beetje afspreken. We gaan volgens dezelfde regels spelen. En wij vinden het spel waarbij je. Uh, niet de bal in de hand mag nemen en uh, vooral met de voet moet spelen. Dat vinden wij, vinden wij het leukst, dus daar gaan we een beetje regels om maken. En daarvoor is het misschien ook wel slim om wat regels te maken... over hoe groot de bal ongeveer moet zijn en wat voor vorm. En uh, dat is heel belangrijk. Het moest een ronde vorm zijn vanaf 1883 in Engeland. In Engeland uh, dat, dat is de bakermat van het, uh, van het uh, moderne voetbal. Het klassieke model is dat je een varkensblaas gebruikt, en dat je daaromheen iets van leer stikt. En uh, merendeel van de oude modellen die hadden uh, 18 stukjes leer. Nou, ja, die werden dan in 6 keer 3 geloof ik, werden die dan aan elkaar gemaakt binnenste buiten. En dan keerde je hem uh, om, en dan was het dus eigenlijk was het een bijna een soort balvormig... Uh, een stuk leer had je en daar deed je de blaas dan in. En die blaas kon je opblazen, maar dan moest het toch weer een beetje dichtgemaakt worden. En dat deed, uh, dat deed men uh, tot uh, zeg maar het WK 38 deed men dat met een veter. Rond moest hij zijn, maar hoe groot en hoe zwaar dat stond in 1930 nog niet vast... In Engeland speelden ze met een vijfje, zoals dat nu heet. En in de rest van Europa nog een kleinere bal. Op de finale van het WK moest nog worden getost... met welke bal welke helft zou worden gespeeld. Er werd aan de ene kant koos men voor leer... omdat leer bepaalde kwaliteiten had... waardoor je het rond en het stuiterde goed. Maar het probleem daarvan wel, was wel dat leer dat drinkt water. Dus naarmate de het schrijf vorderde, werd de bal altijd steeds zwaarder. 63.000 mensen trotseerden de stromende regen in Bern... om getuige te zijn van de finale van de wereldkampioenschappen voetbal tussen West-Duitsland en Hongarije. We proberen de finale van uh, 1954 te vinden in de modder. Toen Duitsland, natuurlijk Duitsland, nadat ze eerst 8-3 hadden verloren... de grote favoriet uh, Hongarije in de finale met 3-2 versloegen... in een soort modder, uh, nee, modderbad... En uh, nou ja, de, de, de, het is nooit precies opgetekend... maar in je verbeelding kan je wel bedenken... hoe zwaar die bal niet moet zijn geweest. Het soort WK-finale gespeeld met een medicinbal. Daar moet je dan aan denken. En dat is een extreme vorm. Maar het gekke is dat, zoals dat vaker is... Iedereen speelde met dezelfde bal, dus ja, het, was niet, het, was, het was vervelend, maar iedereen had hetzelfde probleem. Precies zeven minuten voor het einde van deze wedstrijd kregen de Duitsers de beloning voor hun harde werken. De Hongaren verzuimden rechtsbuiten Raan aan te vallen, die met een welgericht schot Duitsland de leiding bezorgde. En daarmee de wereldtitel, want in de resterende tijd kon het Duitse team de 3-2 voorsprong behouden. De Duitsers op de en de 11 in het... Na het WK van 1954 komt tenminste vast te staan... dat de bal tussen de 68 en 71 centimeter doorsnee moet hebben... en maximaal, bij de aftrap, 453 gram mag wegen. Dan is het vanaf 1986 dat ze voor het eerst... met een compleet synthetische bal spelen. Uh, dus dat is het WK van Maradona. En... Uh... Nou ja, en inmiddels waren dat dus de ballen van Adidas... die toen de standaard bepaalden. Maar vanaf 1986 uh, is het leer geheel vervangen. En het is ook gewoon door, door heel veel onderzoek zijn ze erachter gekomen... dat de bal enigszins vervormt uh, als je hem schiet. En je ziet dat het oog ziet dat natuurlijk niet. Maar dat, dat die vervorming een belangrijke eigenschap is... voor de snelheid en uh, allemaal dat soort dingen. Maar dat... Die, maar dat als je ervoor zorgt dat de bal van bepaald materiaal is gemaakt... wat heel snel zijn vorm weer terugkrijgt... dan uh, wordt, wordt de precisie beter. En dan verlies je misschien weer wel wat met andere dingen. Ja, het, is, het is telkens een soort een zoeken naar een balans... van het beste snelheid... en het beste ja, het contact tussen de schoen en de bal. Draait altijd om het bal... Draait altijd om het bal. Het was de Amerikaanse architect Buckminster. die op een bepaald moment zocht naar een efficiënte manier van bouwen. En dat zorgde er uiteindelijk voor dat hij een. Uh, zo gaan die dingen. een voetbal wist. Uh, <laughs> te, te, te, te, te bedenken. In ieder geval de vlakverdeling van die voetbal zoals wij die kennen. dat is namelijk van 32 delen. En dat is gewoon. de, de, de, de, de voor ons klassieke voetbal. zo mooi met wit en zwart. En uh, die is eigenlijk tot ons gekomen, ook weer dankzij Adidas... Uh, de sponsor van, uh, van alle voetballen sinds 1970. En 1970 was ook de eerste bal die zij daar maakten, En dat was de Telstar. En uh, nou, de, de, ze kleurden hem wit-zwart, omdat 1970 was, uh, was het toernooi in Mexico. En dat was het eerste uh, voetbaltoernooi wat uh, wereldwijd in, uh, in kleur werd uitgezonden. Dat maakte net zich zeg maar makkelijker om hem, uh, om, om hem te zien. Maar de, de, de vlakverdeling, dat is dus 32 van die vlakjes... en dat zijn precies dat zijn 12 vijfhoeken en 20 zeshoeken. En dan, uh, nou ja, dat had uh, meneer Bakmenser bedacht... en uh, dat was prachtig mooi en daardoor kreeg je een hele mooie ronde vorm. En iedereen dacht, nu is hij echt nog weer ronder en dit zo rond. Nou, en, en, en ronder wordt ging, hij niet. Ronder wordt hij niet en waarom zouden we daar ook over nadenken? Maar het zijn toch echt twee Nederlandse broers, Bert en Frank Schaper. Twee geografen uit Hoorn, die in de jaren negentig een beslissend zetje geven richting een nog rondere bal. Allemaal heel ingewikkelde wiskunde, maar in ieder geval, zij maakten hem telronder. En uh, uh, ook meer passend, want zij wilden nog steeds eigenlijk gewoon een landkaart maken. Maar ze dachten ook van, nou ja, we, we hebben nu een betere bal gemaakt. Gaan we eens eventjes mee de boer op. Nou, ze kwamen eerst bij Adidas. Adidas die zei, uh, sorry meneer, maar wij hebben twee uh, mensen in dienst... Uh, die uh, dagelijks nadenken over hoe je de bal moet verbeteren. Dus dat kunnen we allemaal zelf. En uh, gaat u maar weer terug naar horen. En toen kwamen ze bij Nike. En Nike wil wel. Want met het werk van twee Nederlanders betreedt Nike eindelijk met succes... Met een nieuwe rondige bal, de voetbalwereld. Maar voor voetballers zoals Arthur van der Boogaert... is er maar één bal de beste. De derby star is geliefd onder voetballen. En dat is ook terecht: er moet leven in zitten. Je moet het gevoel wat je in je lichaam hebt, dat moet gewoon over worden gebracht op die bal. En dat heeft een derby star. En een Star, ja, dat... dat, wat, dat het was, hij was ook helemaal wit. Dat is de bal. Dat is, dat is voor. Als je, het, als je het aan veel voetballers vraagt, is dat de bal. Wat een bal. Wat een vent, wat een kerel, wat een bal. De conversatie kon niet dieper, maar wat een bar en wat een keeper en vooral, ja vooral, wat een bal. De conversatie kon niet dieper, maar wat een bar en wat een keeper en vooral, ja vooral, wat een bal. Ja, u hoorde een kleine geschiedenis van de voetbal... gemaakt door Michal Citroen. En dan is het nu tijd voor de zomerserie Russische aarde... Hollandse dromen. In de afgelopen 28 jaar maakte collega-programmamaker Hans Olink... talloze documentaires. Een deel daarvan had betrekking op de Russische geschiedenis... van de afgelopen eeuw. Over Nederlanders in Tsaristisch Rusland en de Sovjet-Unie. Omdat hij per 1 juli stopt met zijn werk voor de VPRO... heeft hij een keuze gemaakt uit zijn werk met acht uitzendingen tot gevolg. En die vallen meteen mooi in het Nederland-Rusland-jaar. 300 jaar geleden begonnen de Nederlandse-Russische betrekkingen. Vandaag kunt u luisteren naar Radio Moskou. Radio Moskou had meer dan 60 radiozenders... die verspreid over de wereld konden worden ontvangen. Eén daarvan was de Nederlandse afdeling. Eveneens een propagandazender. Hans Olink bezocht de zender in de tijd van glasnost en Perestroika. De presentatie is van Fieneke Diamant. Hier is Radio Moskou met een uitzending in de Nederlandse taal. Het uitzending van uit Kiev. Ja. Maar er komt ook uh, Moskou-Nederland op. Kunnen we ook even proberen? Drukken we even in op de toets? Ja, dat is een chrissische dus een... Nou, we moeten uh, kiezen. We het jouw ik, ik laat het aan jou over. Ik laat het aan mij over. Nou, oké. Nou, ik probeer hem hier. Op de 5905 kilo een kleine bovenwoning in Amsterdam Zuid. Samen met de verslaggever luistert Max Odo naar Radio Moskou. Hij is wat je noemt een radioliefhebber en niet zomaar één. Hij heeft er een dagtaak aan, vooral sinds hij drie jaar geleden werkloos werd. Er is geen radiostation of hij heeft het wel eens ontvangen op zijn korte golfontvanger. Radio Pyongyang uit Noord-Korea, Radio Hanoi of de Russische zenders. Radio Tajikistan en Radio Kiev. En niet te vergeten Radio Moskou. Want daar heeft hij een speciale band mee. Hij correspondeert met de redactie en is er zelfs al enkele keren op bezoek geweest. Jij ja, nou al zo'n jaar op achter naar Radio Moskou. Dus ook, hoor je nou een verschil? Ja, is een enorm verschil is het. Nu met de Kolasinos is de het taalgebruik is veranderd. Dat zich. Nou ja, Kijk, neem bijvoorbeeld... Uh, 1979 19, had je... trokken de Sovjets-Afghanistan binnen... en toen... werden de, de Afghanen... Hoe heet het, de Mujahedinen, die moslims... die fundamentalisten, die werden afgeschilderd als bandieten. Maar nu... dat de Sovjets weg zijn... zijn het rebellen geworden en oppositie. Kijk, zie je het verschil? En veel meer over religie op de radio. Dat wel. En veel over de geschiedenis van het land zelf vroeger. En de kwestie Stalin en, en andere de hete hangijzers. Hè? Dat was tien jaar geleden ook niet. goede zaken in onze Nee, niet zo. Die frequentie als nu niet. Vroeger werd er praktisch niet over gesproken. Is de stijl van de programma's ook veranderd? Nee, de stijl is hetzelfde. Kijk, vroeger had je twee uitzendingen per half uur. Nu is het een uur. Maar ja, je hoort het, he. Ze zijn al twintig uh, minuten bezig met het nieuws. En ik denk om half acht. is het eindelijk afgelopen. Maar. Uh, zeg maar, de programma. Uh, zeg maar, de vorm is hetzelfde gebleven. Maar de inhoud is natuurlijk veranderd. En dan Niet het... heel sterk. Niet sterk, van me. Nee, nee, ik kan niet zeggen van. Oh, oh. Nou ja, kijk. Nu met klasmos praten ze meer over dingen. Wat je, wat je vroeger praktisch niet hoorde, natuurlijk. Over de kerk. Uh, ja, er werd wel iets gezegd, maar nu. Ik heb eergisteren, gisteren, nee, een paar dagen geleden... word ik Radio Moskou een uitzending over de kerk. En dus er werd er gezegd, ja, uh, de, de kerk... ja, de tientallen kerken daar in de Sovjet-Unie, boeddhisten, Ja, die steunen ook de klasmospolitiek. Uh, nee, hoe heet het de pizzenstreukerpolitiek? Uh, kijk, hoe was het twintig jaar geleden in de wereld? Zaten we midden in de Koude Oorlog? Nou, dat zeg je, nog geen drie jaar geleden. Kijk, de Nederlandse pers hier nu ook... ...aandacht voor Radio Moskou, de belangstelling ook. Maar tien jaar geleden schreef de berucht ochtendblad... ...die schreef, glasuit, Radio Moskou recruteert spiodden uit haar luisteraars. Dat heb het frontpagina gestaan. En een klungelige journalist van de, van de NRC Handelsblad... ...die wilde erachter komen waar Radio Moskou zat in Moskou. Die ging heel dom doen, die ging naar Moskou bellen... ...terwijl dat je alleen maar een brief hoeft te schrijven... ...Radio Moskou, Nederlandse redactie Moskou. En je weet alles... Ik ga alles vragen, wie er werkt, wie er niet werkt, of wat dan ook. Noem maar op allemaal. Maar kijk, tien, vijftien jaar, vijf jaar geleden, je zat je midden in een KWO. Ik weet nog vroeger toen ik werkte en ik ging naar Moskou toe. Dan werd je voor gek verklaard. Moet je naar Moskou doen en pas op dat je niet op wordt gepakt. KGB achter je Bandrecorder onder je bed. Maar nu kort geleden in een, een misselijk programma van Veronica... dan kon je nog een reis winnen naar Moskou. Maar dat was een paar jaar geleden, was het onmogelijk. Maar in de tussentijd is de wereld ook veranderd. Vredesakkoorden in Angola. Uh, de Sovjet-Unie uit Afghanistan. Uh, de contra's die worden onwapend. En de, nu breekt een hele andere tijd aan. Vind je nou propaganda, zender? Nee, het is geen propaganda. Nee, Propaganda, dat is Radio Vaticaan. Als je dat hoort, dan ga je over je nek. Dat is propaganda. Oh, Lord, dear father, please tell me your story. Yes, my sister. En dat is propaganda. En ook Iran. Iran. Andere moslimlanden, zoals Saudi-Arabië, dat zijn echte propaganda's in noem de radio Moskou, voorlichting. Simon Schilp is 30 jaar ouder dan Max Odouw. Hij is 66 en woont in Amsterdam Noord. Toen hij 13 jaar oud was, vertrok zijn vader, Ijs Schilp, in 1935 naar de Sovjet-Unie, vrouw en kinderen achterlatend. Hij was door de communistische partij Holland aangewezen... om de Nederlandstalige uitzendingen van Radio Moskou te verzorgen. Pas 22 jaar later, in 1957, kon hij zijn vader bezoeken. Het enige dat hij al die tijd van zijn vader hoorde... was zijn stem op Radio Moskou. Je vader sprak voor de radio. God, jaren daarna uh, ben ik... Uh... Als, als, als iemand hoorde dat ik Simon Schilp heet... ben je zo van een ijs van Radio Moskou? Nou, dan voelde je je min of, min, min of meer gestreeld natuurlijk. Dat was, wel, dat was wel grappig. U, u zei niet tegen vriendjes... Uh, ik heb vandaag mijn vader op, uh, op Radio Moskou gehoord. Nou, dat, uh, dat kan ik me niet herinneren, nee. Nee, dat geloof ik ook niet. Ik geloof niet dat je dat vertelde. Er zaten nog andere aspecten aan die zaak. Ik bedoel... Uh, mijn vader was onder, ja, toch wel bijzondere omstandigheden naar de Sovjet-Unie vertrokken. En uh, mijn moeder was, zoals dat toen heette, arm lastig En die had met uh, maatschappelijk steun, zoals dat toen heette, te maken. En ja, wij waren dus vanaf klein kind opgevoed om over dat soort dingen heel voorzichtig te zijn. Ik heb uh, in de oorlog een heel bescheiden bijdrage geleverd aan de februari-staking. Ik werkte zelf niet toen. Maar met het verspreiden van uh, manifesten enzovoort... Uh, heb ik mijn, uh, mijn rol vervuld. En ik kan me nog herinneren dat ik in de dagen na de februari-staking... ook eens in de gelegenheid ben geweest om naar Radio Moskou te luisteren. Maar dat daar uh, over Radio Moskou bekend werd gemaakt... dat in Amsterdam... En niet alleen in Amsterdam, maar in grote delen van Nederland gestaakt werd... tegen de vervolging van de Joden. Hoe wisten dat zij? zij dat in Moskou? Nou, er waren natuurlijk verbindingen. Uh, er was radiocontact van een bepaalde groep... van de partij, van de CPN in Nederland, met Moskou. En het ligt voor de hand dat die daar onmiddellijk melding van gemaakt hebben... U heeft het nog over een bepaalde groep, hè? Was de groep van Daan Dat was de groep van Gouwlozen, ja. Die had radiocontact met Moskou... Met de, specifiek met de destijds nog opererende Comintern. En daarbuiten hebben ze ook nog wel andere contacten verzorgd, maar hun voornaamste taak was het contact met de comitair. Maar ik ben ervan overtuigd dat ze ook de zaak van de februaristaking doorgegeven hebben aan Moskou, waardoor die in staat waren om nog eerder dan Londen, melding te maken van het feit dat er in Nederland gestaakt werd tegen de jodenvervolging. Hoe ervaar je dat dan, als je dat zo hoorde waarde in Moskou? Ja. <lacht> je, je bent... Ja, je, je wordt warm van binnen. Je, het is een, een ongelooflijk fijn gevoel dat men op de hoogte is... zo ver weg van datgene wat er in Amsterdam gebeurt. En voor mij persoonlijk, ja, het idee dat mijn vader dat vertelde... ja, dat, dat, dat, dat, dat geeft een bepaald gevoel. Bedoel, het heeft geen enkele relevantie, maar voor mij wel... Tot aan zijn dood werkte IJs Schilp voor de Nederlandse redactie van Radio Moskou. Russen zijn sterk in archiveren, maar van de vroegere uitzendingen is niets bewaard gebleven. Gelukkig dat het NOS-archief nog een opname had van de begrafenis van Stalin in 1953. IJs Schilp verslaat deze legendarische gebeurtenis. Kameraden, het uit het leven verscheiden van onze leider en leermeester, de grote Stalin legt alle Sovjet-mensen de plicht op om hun krachtinspanningen te vermenigvuldigen ter verwerkelijking van de grandioze taken waarvoor het sovjet staat. Om hun bijdrage te vergroten aan de gemeenschappelijke zaak van de opbouw van de communistische maatschappij en de versterking van de macht en het verdedigingsvermogen van ons socialistische vaderland. Het is weer 1989. Verslaggever Hans Olink wordt afgehaald door een jonge medewerker van Radio Moskou, Alex Iroshenko. Hij werkt sinds drie jaar bij de Nederlandse redactie. Samen gaan ze op weg naar Rinske Hof, een voormalig collega van IJs Schilp. Maar de ondergrondse brengt ze eerst naar het metrostation Zidanovkaya. Dit is station Zdanovkaya. Zdanov naar wie is dat vernoemd? Naar Zdanov, voormalige minister van Cultuur. Onderstelling. Hoe lang is die minister van Cultuur geweest? Oh, dat herinner ik niet meer, maar een lang. Een jaar, jaar, jaar of tien. Een jaar of tien meer. En wordt die naam nu veranderd? Uh, dat moet veranderd worden. Zo is de beslissing. Van wie? Ik denk van uh, onze regering. En waarom moet dat? Hm? Waarom nee, moet dat? Waarom? <coughs> uh, wij denken dat uh, zijn uh, rol in de geschiedenis was uh, overgewaardeerd, zo te zeggen. Zijn uh, rol in de geschiedenis uh, was uh, negatief. Als het kort probeert te maken. En daarom. Willen wij deze naam veranderen? Daar ben je het mee eens ook. Ja. En uh, hoe gaat het nu heten? Dat weet ik nu, nog niet. Dat weet ik nog niet. Maar naar, naar de huidige minister van Cultuur? Nee, zeker niet. Ik denk dat uh, de naam zal van deze buitenweek van Moskou zijn. Lubertse of zoiets. En daar staan we nu. We gaan op zoek naar een, uh, naar een oud medewerkster van, uh, van Radio Moskou. Ja. Ik heb deze vrouw nog nooit gezien, en, uh, want ik werk op Radio Moskou slechts drie jaar. En zij is al gepensioneerd. En de laatste drie jaar heb ik, niet, heb ik haar niets op onze redactie gezien. Nu kunnen we dat doen. Ja, laten we maar eens gaan kijken. <laughs> In 1931 vertrok Rinske Hof uit Nederland. Want daar was het veel te benepen, vond ze. Ondanks de Stalin-terreur, waaraan ze nood ontkwam... voelt ze zich hier nog steeds vrijer. In 1939 ging ze bij Radio Moskou werken. Op aanbeveling van Kees Schalker... vertegenwoordiger van de communistische partij Holland... bij de communistische internationalen. Toen kwam er in de radio was een, een, kwam er een afdeling... waar uh, de programma's in alle talen moesten moest, uh, getikt worden. Dan hadden ze niemand. Nou ja, als je blind tikt, dan kun je in alle talen tikken. Ik, ik heb wel Maleis voor Simaan. Dan heb ik wel uh, Maleis getikt zelfs. Nou, en dus, uh, en toen zeiden ze... Ja, er is ook nog een, een, een kamer, een bibliotheek... waar uh, kranten en tijdschriften... Uh, die mogen er niet uit, maar ze komen lezen in die. In die. Dus eh, daar kwamen verschillende mensen bij mij in die kamer om die kranten te lezen. Toen kwam er steeds een vin. en ik had het toen erg moeilijk met het kind en verdiende erg weinig. En toen die kwam dan bij mij die krant lezen, de Finse krant. En hij zegt, ga, ga, ga toch mee eten? En ik zeg nu, ik, uh, ik heb niet meer wat mee. Ik wil dat niet weten dat ik, uh, dat ik het moeilijk had. Nou, ik ben tenslotte met die man getrouwd, voor de wet. Echt. In 40 was dat. Nou, en in 41 brak de oorlog uit. En toen is zij naar het front gegaan. En eindelijk werd hij alleen gestuurd voor loopgraven te graven. En dat, tijdelijk. Maar hij is niet teruggekomen en heeft toen... Uh, uh, want zijn vader is een 18 in 18. Oh, daar in die opstand is hij uh, omgekomen. En hij wou, zijn vader wou die wreken en toen is hij naar het rondgegaan gegaan. En in 42 is hij zelf omgekomen. Niet meer teruggekomen sinds 1942. Hmm. Nou, toen in 1941 werden, werden de uitzendingen direct weer georganiseerd. En toen uh, kwam ik natuurlijk weer direct als eerste weer bij de radio. Nadat de Duitsers binnengevallen waren? Ja, ja toen direct werden, werden toen de uitzendingen weer georganiseerd. Nou, en toen... Uh, in 41, in oktober, was het die moeilijke tijd... dat de, ze voor Moskou bijna waren, de Duitsers. En toen moesten, werden we geëvacueerd. En toen uh, zijn we naar Zwetslovsk, werden we toen geëvacueerd. Radio Moskou. Radio Moskou. Maar dat heeft, hebben ze in Nederland nooit geweten... want we hebben vanuit Zwitserland al dit gezegd. Je spreekt Moskou. Ook Hilde Wissing werkte voor Radio Moskou. Als vertaalster. In 1931 trok ze in het kielzog van haar broer Thijs Wissing... en zijn vrouw Peggy Schumacher naar Moskou. Uit idealisme en sympathie voor de Sovjetstaat... Ze werkte er in de fabriek, studeerde aan de Landbouw Hogeschool... en vlak voor de oorlog kreeg ze werk in een bloemisterij. Toen begon de oorlog en toen zeiden ze me in de bloemisterij... dat bloemen waren niet nodig waren in de tijd van de oorlog... en ik moest maar werk zoeken. Dan kwam ik bij Schilp, een Hollander, en die werkte bij de radio. Die zegt, wij kunnen je wel gebruiken als uh, onze... Uh, onze uh, uh, uitzendingen moeten afgeluisterd worden of we ook fouten maken. Maar uh, ze uh, lazen wat wij dan noemden in de ether. Dus het had eigenlijk weinig zin. Als ze een fout maakten, kon het toch niet meer verbeterd worden. Het waren directe uitzendingen. Huh? Directe uitzendingen. Ach, directe uitzendingen, ja. Maar sindsdien wordt alles natuurlijk op de band opgenomen. Maar in die tijd nog directe uitzendingen. Dus uh, daar heb ik uh, een tijd lang gewerkt. Uh, maar wat, wat moest u dan precies doen? Want u, u kon ja, ik zat, uh, zij zaten daar achter het glas te lezen. En ik zat hier te, te luisteren naar wat ze lazen en had de tekst voor me. En als ze zich dan verspraken, dan moest ik dan opschrijven. Ik had eigenlijk helemaal geen zin. <laughs> maar ja... Voor het uh, archief. <laughs> ja... Maar dat heb ik niet lang gedaan, want uh, ja, en ik ging, had me ook in laten schrijven... voor cursussen voor pleegzusters die naar het front zouden gaan. Dus ik ging naar die cursussen. En uh, toen hebben ze me twee, twee weken vrijgegeven toen ik de praktijk door moest maken... Nou, en per slot uh, waren die twee weken voorbij, ben ik teruggegaan... en was het net de 16e oktober. Dat was de dag dat de Duitsers het dichtst bij Moskou waren. Toen uh, ben ik dan, uh, kwam ik dan terug in de radio, die was toen bij het Pushkinplein. En er ging de trap op en van boven stormden de mensen naar beneden... Die gingen allemaal evacueren. En daar stonden waarschijnlijk... Uh, autobussen. En ze wilden allemaal een plaatsje in die autobus krijgen... die hun naar de trein zou brengen. Dus die stonden van boven. Ik kon bijna niet... <lacht> ik ging van onder naar boven en zei van boven naar beneden. Maar toen ik dan in die kamer terecht kwam... waar, uh, waar ik gewerkt had... was er geen mens. En zelfs geen briefje achtergelaten. niets ik wist gewoon niet wat ik zou beginnen. Geen werk, geen woning, niets. En toen stond ik daar in de gang helemaal beduust. Ik wist niet wat ik zou beginnen. Toen ging er een deur open daarnaast. En kwam een oude vrouw naar buiten. En die had me wel eens gezien. Die zei, wat sta je daar? Ik zeg, ja, God, ik weet niet wat ik beginnen zal. Ik heb geen werk en geen woning. En wat zou ik beginnen? zeg, Kom dan maar bij ons. Wij zijn in het Adjel wat hoe zou men dat in het Frans noemen? Uh, interception. In interception, ja. Het is het luisteren naar, uh, het luisteren, het afluisteren van uh, buitenlandse uitzendingen. We luisterden ja, het het naar ja, Wij luisterden naar Helsinki, Tokio, Belgrado, Berlijn, Parijs, Londen, begrijpt u? Maar toch was het voor mij bijzonder moeilijk, want ik ken geen uh, hoe heet dat uh, terminologie, hè? terminologie, codes. Nee, dat snelschrift. Steno. Ah, Steeno kan ik niet. Nou, hoe kan je nou opschrijven wat iemand, wat een uh, omroeper snel zegt, uh, als je geen steno kent? Die anderen kenden wel steno. Uh, dat afluisteren van uh, buitenlandse stations heb ik maar tot uh, januari 42 gedaan. En toen kwamen Rins en uh, Schilp en Hof uit Sverdlovsk terug. En uh, toen zei Schilp, hij kon wel een vertaler gebruiken. Dus toen ben ik al in de Nederlandse redactie. Dat heb ik vergeten te vertellen. In de Nederlandse redactie gekomen en heb ik niet meer afgeluisterd. En, nee. dat heb ik alleen als ver... Sindsdien heb ik alleen als vertaalster gewerkt. En, en dan nieuws, nieuws werd vertaald. Wat die, dat frontnieuws, dat vertaalden wij ook steeds, elke dag natuurlijk. Maar later bleek dat het niet allemaal erg, uh, precies was. <laughs> ja, het werd veel mooier voorgesteld dan het was. Wist u dat niet toen? Nee, maar ik wist wel dat de Duitsers dat deden. Want, ja, want toen ik nog afluisterde... toen hoorde ik een, uh, van, uit Berlijn een uh, uitzending. En uh, die vertellen... Hmm, toen hadden onze uh, troepen, hadden Rostov aan de Don weer terug, uh, terug weten te veroveren. Maar de Duitsers die zeiden zo. We zijn uit Rostov aan de Don weggegaan om, beter, om de bevolking beter te kunnen afstraffen. Nu zullen we ze allemaal kapot schieten. Well, uh, uh, op die manier ging dat. Was er ook nog ander nieuws dan frontnieuws? Ja, ik zeg er later wel. Zeker, er werden commentaren geschreven. En uh, Schilp schreef aardige stukjes, moet ik zeggen. Die, kon, die schreef echt Hollands, weet u. Was u het altijd eens met die commentaren? Ja, ik wist niet anders, tenminste. Die waren altijd in overeenstemming met wat in de kranten werd geschreven. En daar was u het mee eens? Hoe kon ik het er niet mee eens zijn? Ik wist niks anders. De informatie die we kregen, die, die wist ik. Maar hoe kan ik nou iets uh, zelf gaan bedenken? Ik had niet zo'n grote uh, kenniskring dat ik iets zou kunnen horen dat niet in de kranten stond. Ik wist alleen wat in de krant stond en, no, en wat die enkele mensen... waar ik dan omgang mee had me vertelde. Dus uh, over het algemeen... Ik wist toen natuurlijk ook, ik had er geen idee van... dat Stalin achter al die uh, uh, arrestaties stond. Maar toen Peggy Schoeman terugkwam in 1946... Toen vroeg ik haar, wat is er toch aan de hand? Wij dachten altijd dat uh, no, die laatste Beren, ja, die, die deed dat. En daarvoor was het nog een ander minister van uh, Binnenlandse Zaken. Jezof, dat heet... We dachten dat die het eigenlijk allemaal deed. Nee, zegt Peggy, dat is allemaal het initiatief van Stalin. Ik zeg, Peggy, dat is onmogelijk. Weet he, we waren zo geagiteerd voor Stalin. Er was zo'n propaganda voor Stalin gemaakt. Je, je komt er vanzelf, vanzelf onder de indruk. Aan heldenverering heeft ze zelf niet meegedaan, zegt ze. Maar ook zij kon er niet omheen om enkele van die massameetings bij te wonen. Een presidium, zoals altijd... Eén sprak, een ander sprak. En daar, daar werd door een van die mensen de naam Stalin genoemd. En dadelijk stond de hele, stonden allemaal op en klappen, klappen, klappen. En schreeuwen ovatie, ja. Daar is draag, weer Stalin. En klappen, klappen, klappen, klappen. Ik had er vijf minuten geklapt, tien minuten geklapt. Ik was moe. Ik denk, ja zeg, ik kan niet meer. En ik hield op met klappen. Rondom stonden de mensen te klappen, maar ik, ik, ik hield op. Ik had er genoeg van. Toen kreeg ik een, een meisje naast me, dat stootte me aan. Die zegt, Hilde, wat doe je? Ze zullen het zien dat je niet klapt. Ziet? je? Dat was gevaarlijk. Om niet te klappen. Voelde u zich niet belazerd? Ja, je voelde je echt mm, belazerd, ja. Bent u daar boos over? Ja. <laughs> maar je kunt boos zijn, dat helpt niet. Maar ik ben toch blij dat ik de, de tijd nog heb meegemaakt. Dat ik eindelijk de waarheid heb, heb gehoord. Weet u, Ik ben daar blij om. Ik had niet zo lang willen leven eigenlijk. Wat heeft het voor zin? Maar ik ben blij dat ik dat toch nog heb meegemaakt. Het kantoor van Radio Moskou ligt aan de Piatnitskaya-straat. Een kolossaal gebouw dat zwaar bewaakt wordt. Zonder Pasje kom je er niet in. In een kamertje naast de hal mag de verslaggever de redactie bellen. En zo wordt Hans Olink na een minuut of tien afgehaald... door Alexander Pashek een 40-jarige vertaler van de Nederlandse redactie. Het is nog een beetje ouderwets redactielokaal, vind ik. Ja, dit uh, gebouw zelf is ook niet zo modern meer. En, uh, het is ook moeilijk om uh, dat geregeld te repareren en uh, op te knappen. Want uh, met die verhuizen is het altijd een probleem. Je moet uh, al die tafels uh, bij je hebben en schrijfmachines en zo. En al die kamers zitten eigenlijk vol. Die gebouw, die gebouw is in de loop der jaren gewoon te klein geworden voor, voor onze zender, denk ik. Want Met al die auto's uh, Ja, stel maar zelf voor als er in meer dan 60 talen uitgezonden wordt. Dus 60 talen betekent 60 redacties. Er zijn grotere redacties en kleinere. Zoals die van ons is ook een kleine, eigenlijk. Want we zitten maar één uur lang in de lucht dagelijks. En er zijn ook andere grotere die dat vier uur lang per dag en ook dagelijks doen. En die hebben ook meer mensen. Ik zit hier uh, rond te kijken. Dus redactie lokaal. Een kaart van België, een kaart van Nederland, een... Een, een satellietkaart. Uit de boerderijkrant. Ja. Allemaal... Uh... Anzichkaarten, uit Nederland ook? Allemaal attributen. Anzichtkaarten, ja, die zijn meestal uit Nederland, ook uit België. De meeste van die kaarten zijn van mijn kennis, of die, die ik dus in verschillende jaren heb, ik, heb gekregen. En die hangen bij jouw bureau. Ja, maar ja, niet alle natuurlijk. Als ik jou laat zien wat, wat ik aan die kaarten heb. Een hele stapel. Je moet heel wat molens gezien hebben, hè? Ja, uiteraard. Wat is dat voor kaart daarboven? Het is Katwijk aan de Zee, het is geen kaart. Ja, het is een ja, ja. poster. Ja, luchtfoto, hè? Luchtfoto. Ja. Uh... Dat zijn twee affiches van uh, Samenwerkingsverband stop de neutronenbom. Je bent afgestemd op Radio Moscow. Onze actualiteitenrubriek De wereld vandaag feiten gebeurtenissen en commentaren. De verslaggever zit samen met de technica en Marina Pavlova, die die avond eindredactrice is, in de montagekamer. Regelmatig wordt hij om advies gevraagd als het om de uitspraak gaat. Er wordt boeken Nederlands gesproken. En dat is ook niet zo verwonderlijk... want in Nederland zijn de negen medewerkers van de Nederlandse redactie... zelden of nooit geweest. In de universele verklaring van de rechten van de mens... die kort geleden 40 jaar bestond... zijn woorden opgenomen die naar hun kracht wel uniek zijn. Alle mensen worden vrij en gelijk geboren... ...wat hun waarden en rechten betreft. Dit is een ideaal dat door de mensheid nagestreefd wordt. En toch kan redelijkerwijs verondersteld worden... ...dat onze luisteraars het daar met ons eens over zullen zijn... ...dat de situatie op het gebied van de mensenrechten... ...in geen enkel land ideaal genoemd kan worden. Onze luisteraars kunnen dan hoogstwaarschijnlijk... ...de wetmatige en enigszins delicate vraag naar voren brengen... Hoe is het met de mensenrechten gesteld in de socialistische landen? In de wereld bestaan verschillende meningen op dit punt. Hier is een belangrijk aspect wel noemenswaardig. Door de socialistische ontwikkelingsweg gekozen te hebben, hebben de volkeren ook een aantal sociale problemen van vitaal belang opgelost. De mensen hebben het recht op arbeid, op huisvesting, op onderwijs, geneeskundige begeleiding. Een pensioenverzekering op oude leeftijd gekregen. Wij stelden deze rechten voorop, waarbij de persoonlijke rechten van de mensen helaas naar de achtergrond verdrongen raakten. Dat was in enkele socialistische landen het geval. Radio Moskou telt 64 redacties die programma's voorbereiden in 64 talen. Een multinational dus. Iedere redactie krijgt nieuws van de centrale redactie door... die dat meestal weer van persbureau TAS krijgt. De Nederlandse uitzending bestaat voor ongeveer de helft uit wereldnieuws. Daarnaast zijn er een aantal verschillende rubrieken over land en cultuur... en bijvoorbeeld een programma voor de jeugd. Alex Eroschenko houdt zich bezig met de vriendschapsbanden... tussen Nederland en de Sovjet-Unie. Want ook die maken deel uit van het programma. Als er Nederlanders in Moskou komen... worden ze meestal opgezocht en geïnterviewd. En natuurlijk gaat het gesprek over Glasnost. We hebben speciale rubrieken... die over verschillende uh, verre plaatsen van de Sovjet-Unie vertellen. Bijvoorbeeld op reis door de USSR waar wij uh, over Siberië vertellen... over uh, dus de Verre Oosten en, en dergelijke. Moet, moet dat alles binnen uh, het glasnostbeleid vallen? Moet, uh, dat moet niet, maar dat valt wel. Hoe kan dat nou? Gewoon, maar ik weet niet hoe... <laughs> dat is hoe het is. Maar iedereen is het toch niet eens met Glasnost? Uh, dat is niet het geval met de journalisten, denk ik. Want uh, de eerste die, uh, deze, die, dit, die deze politiek van Glasnost hebben goedgekeurd... ...waren de journalisten van ons land. Dat uh, kon je meteen voelen. Meteen in de kranten, in de tijdschriften, op de televisie, op de radio... op de landelijke radio, op de landelijke televisie. En ik denk dat zonder journalisten... Uh, zullen die processen onmogelijk zijn, processen van glasnost. Je, je wilt propaganda maken voor glasnost? Dat doe ik ook. <laughs> ja, zeker. Waarom niet? Soms heb ik wel eens het gevoel dat Gorbachev een soort god is... Uh, ik denk niet dat uh, op het ogenblik de bevolking van de Sovjet-Unie uh, kan iemand als god beschouwen meer en meer mensen uh, komen, voor de, komen op de radio komen op de televisie uh, te spreken met hun eigen gedachten dat zijn geleerden dat zijn uh, economen, dat zijn uh, mensen van kunsten, dat zijn uh, politieke figuren, dat zijn partijmensen. En wij uh, leren meer en meer namen van onze leiders, zo te zeggen, kennen. Vroeger was het niet het geval. Ik kijk af en toe wel eens televisie hier. Uh, ik spreek geen Russisch. Maar ik hoor om de minuut of om de half minuut hoor ik het woord klasnost of Perestroika. Soms heb ik het gevoel alsof er een wasmiddel gepropageerd wordt. Maar dat is zo actueel voor ons. Dat kan niet anders. Misschien uh, zullen we minder uh, van die woorden over een jaar of tien gebruiken. Maar op het ogenblik is het noodzakelijk. Igor Shilov, een zestiger, is hoofdredacteur van de Nederlandse redactie. Maar hij spreekt nauwelijks Nederlands. Hij leerde dat in België toen hij nog cultureel attaché was... bij de Russische ambassade. Nu controleert hij de bijdrage van zijn redacteuren. Voor afval te verstaan. Alex Eroshenko vergeet als tolk. Ja, bijvoorbeeld, hier zijn uh, verschillende berichten op zijn tafel. Ik zal ik proberen duidelijk te maken. Bijvoorbeeld de brievenbus. Hier is de brief. Gertieerd op de papier. Dit zijn antwoorden van ingezonden. Dat is de antwoorden op de brieven die we hebben ontvangen. Goed. Wat weet je? Wat is probleem. Som, uh, soms uh, zie je dat uh, er zijn uh, veranderingen hier, verbeteringen. Van maar ja, is de tekst. Niet, maar meestal ja, ja, zijn ja. het stijl, stylistische stel, stelistisch, verbeteringen. Meestal? Meestal, ja. Maar ook wel eens niet? Dus uh, op het ogenblik uh, probeert hij uh, zo weinig. Uh, uh, mogelijk uh, onze uh, bijdrage, dus de bijdrage van onze medewerkers... te corrigeren, uh, iets uh, wegdoen. Zelfs als hij niet uh, eens is met iets uh, van, die, uh, van die bijdrage. Kun je je vragen wat uh, hij zou doen als jij een uh, anti-Kobaschow-uitzending uh, zou maken? Ik bedoel, kritiek op Kobaschow. Op, uh, nou, uh, ik zal proberen dat te beantwoorden. Het is zo dat uh, deze vraag uh, is niet uh, dus, uh, in, de juist, in het juiste adres gesteld. Want uh, wij zenden voor buitenland uit. Dat is misschien de vraag voor, het landelijke, voor de landelijke pers. Ik ben een Nederlandse luisteraar en geïnteresseerd daarin. Ik ben een Nederlandse luisteraar en ik denk dat mijn chef het goed gezegd Het is zo so dat. Uh, Wat kunnen we als kritiek op Gorbatschow beschouwen? Uh, Wij uh, spreken nu openlijk over problemen die verkeerd benaderd werden, één of twee jaar geleden, dus onder Gorbachev. En dat is eigenlijk de kritiek op Gorbachev. Dus alle kritiek op Gorbachev zal hij toestaan? Hmm. Maar hij zal kritiek een kritiek terpen. Dus ja? Samen Gorbachev? Nou, этом, наверное, в is и ja. есть een smysel, een Pluralisme niet, eens. Dus. Hij, hij moet het uh, toestaan. Want dat, dat is de bedoeling van de perestroika, van de glasnost, van die processen. En uh, hij staat dat toe, tot zover. Wat bedoel je, hij moet het toestaan? Want uh, dat was uh, de basis, het was de ideologische basis van de politiek van openheid, van glasnost. Dus we moeten eerlijk zijn. We moeten open, openlijk kritiseren alles en iedereen. В этой речке, в этих водорослях кронах, Где диковинные рыбы говорят вам кар-кар-кар, Буд бы стать, к примеру, скатом, электрическим настолько, чтобы плавать и собою, освещать тверской бульвар. Жизнь прекрасна, жизнь прекрасна, Твер буль буль буль буль буль, буль. Ja, dit was Radio Moskou, een documentaire van Hans Olink... Wilt u deze aflevering eh, van deze aflevering een CD bestellen? Dan moet u 57 overmaken op 444600 ten name van de VPRO onder vermelding van Russische aarde en de datum van vandaag. Wilt u de serie bestellen? Dan is de prijs 30 euro. 600 en volgende week kunt u luisteren naar de lotgevallen van meesterspion George Blake. Die in de DDR-spionnen voor de Britse geheime dienst moest recruteren. En onder andere werd overgeplaatst naar Korea om een geheime centrale op te zetten. En dit was over TV van vandaag. Na het nieuws van 12 uur, de perstribune van Omroep Max. Met de Belgische presentator Karel Huibrecht en oud-atleet Rob Druppers. Tot volgende week.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 Dit is Radio 1.